Middernacht, het begin van maandag 13 februari. Remons met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn door de gladheid veel ongelukken gebeurd. Het is vooral mis op de A1, de A6, de A9 en de A22. Op de A6 zijn meer dan twintig ongelukken gebeurd... en de politie roept de automobilisten op om deze weg te mijden. In de buurt van Beverwijk zijn op de A22 en de A9 zeker twaalf aanrijdingen geweest. En bij Muiden zijn op de A1 in totaal acht auto's op elkaar gebotst. De Velze-tunnel in de A22 is vanwege de gladheid in beide richtingen afgesloten. De A9 is de weg tussen het knooppunt Vels en Heemskerk dicht. En ook op andere snelwegen zijn in enkele gevallen rijstroken afgesloten... en zijn er lagere maximumsnelheden ingesteld. Volgens de ANWB zijn er ook veel problemen op de snelwegen in Friesland... en ook daar zijn tientallen ongelukken gebeurd. Het is volgens de Academie vooral op de snelwegen mis... Vanwege het, doordat het water van de motregen blijft liggen op het Zoabwegdek. Het KNMI heeft voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Zeeland, West-Brabant en een deel van Gelderland code oranje voor extreem weer afgegeven. En ook in de overige delen van Nederland wordt gewaarschuwd dat het door winterse buien glad kan zijn of glad kan worden. Er valt lichte sneeuw in de kustprovincies, kan het ook motregen. Op de bevroren ondergrond kan dat tot ijzer leiden. Volgens de KNMI is er ook morgen nog de hele dag kans op gladheid. In Athene zijn rellen uitgebroken rond het parlementsgebouw. Demonstranten bekogelden de oproerpolitie met stenen en brandbommen. De politie zette traangas in. Het Griekse parlement is bijeen voor het debat en de stemming... over een cruciaal pakket bezuinigingen. Alleen als een meerderheid voorstemt... krijgt Griekenland een nieuwe internationale geldinjectie. Dit keer van 130 miljard euro. Het kabinet wil 3,3 miljard euro bezuinigen... waarbij gesneden moet worden in de lonen, de pensioenen en de banen. De Afrika-cup is verrassend gewonnen door Zambia. De finale van het belangrijkste voetbaltoernooi van Afrika... tussen Zambia en die voorkust werd beslist door strafschoppen. Dan het weer... Vanuit het noorden buien met ijzel, waardoor het op veel plaatsen erg glad kan zijn. In de kustprovincies is het ook mistig. Minima vannacht tussen min 5 en plus 1. Morgen overdag eerst droog, later regen of sneeuw. Tot zover het NOS-journaal. En dan is er veel verkeersinformatie in verband met de gladheid. Op de A22, Velze richting Beverwijk, knooppunt Velsen, Gladdeweg... omleiding ingesteld, het verkeer richting Alkmaar... via de A9, de Wijkertunnel. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Diemen en Muiderberg, 5 kilometer file, Gladdeweg. De A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Muiden en Diemen, 2 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Almere-Stad west en Almere Haven, 2 kilometer file. A6 Muiden richting Lelystad tussen Haven en Almere-Stad, is dus dicht door een ongeluk... De A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Maliveld. Dicht door een ongeluk. A13, Den Haag richting Rotterdam bij Delft-Noord. Dicht door een ongeluk. De A22, Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk dicht. De weg is daar erg glad. Verkeer wordt omgeleid. De A22, de andere kant op, is het ook dicht. Bij Beverwijk en Velsen A44, Wassenaar richting Amsterdam... tussen Leiden en Warmond. De weg is dicht door IJssel... En in de omgekeerde richting, op datzelfde punt, is de weg ook dicht door IJssel. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte jammen. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, welkom bij de echte Jan, de radioshow van Poonz. En mijn naam is de IJssel, Jaro's. En ik ben Jan Kodon aan Jameskerk. En beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Jan En je kunt natuurlijk bellen voor het enige echte echtejanne radiospel. Het gaat telefoonnummer is 0800 1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is de Nederlandse spoorwegen en ProRail... moeten per direct volledig in handen van de overheid komen. Fuck de marktwerking nou maar. Zo is het maar net. En echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. En dat is dus genetisch bepaald. Dus ben je eindelijk, eindelijk, eindelijk. niet zeuren. Hoofdgast, echt Janne. Ja. En zit je in een beijzelde auto. Ja. halverwege Den Haag nou. en Hilversum. Omdat je om de ongelukken heen moet rijden met Code Oranje. Dan ben je dus een wel ontzettende tragische, jammer. Misschien is hij wel te luisteren, eigenlijk trouwens. De als je luistert. Tot zo! Tot zo, hè? Ja. ja. ja. Laten we ja. trouwens nog even kijken wie er weer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Jan! Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Johan Cruijff. Het lijkt me het meest normale, want uh, overtuigende kun je niet verliezen. Ja, Joopje uit Betondorp, die zou de baas worden van Ajax. En nu is hij de baas van Ajax. Want deze week een rechtszaak over de benoeming van Louis Vergaal. De hele RVC eruit, Vergaal eruit. En Johan is nu dus de baas. En maak het nu maar weer eens waar Johan, dan kunnen we eindelijk weer eens genieten van die voormalige topclub. Kom van je berg en sla je slag. Johan Cruijff! Uh, ondanks dat hij Johan heet, uh, hij heeft alles gewonnen. Het is dus een echte Jan. Zo is het maar net. En dan gaan we eens even kijken hoe het zit met Wiebe Wieling. Zo wiebe Wieling. Was wiebe zo dichtbij. We wiebe Wieling. Zijn er bijna. Wiebe Wieling. Wiebe Wieling. Wiebe Wiebe Wiebe Wiebe Wiebe de tocht en tocht ging dus bijna, bijna door. door. Heel Nederlands op zijn kop het leger moest aantreden. 600 gekke Vriezen die aan het klunen en graven en schuiven en weet ik het al, ze allemaal deden met het ijs. Maar het lukte niet door een paar zwakke plekken. Ach, ja, jammer. Ja, ja, paar jammer. Maar toch. Hulde. Voor wie bewieling die ja, niet onder de druk bezweek van al die hysterische schaatsers. En rustig zijn verantwoordelijkheid nam en zei: Ik geef het geeft helemaal niet door. Kijk het maar. En een ontzettende echte Jan is dat. Wat een beest van een man tegen zoveel druk bestand zijn. Ik geef dat geef het je te doen. En erbij, als je graag 11 steden langs wil schaatsen, moet je nu de snelweg zijn. En we in Houston. But the I apologize for my concert dates. And I apologize for that. I'm ja. making up to nou, ze hoeft de excuses niet meer aan te bieden. Want de zingen, de snuifdoof. Ja, de snuifdoof, die is niet meer. Grote lente, maar ook gek op drankjes, pillen en poeders. 48 jaar is ze gewonnen, Doodzonde, maar ja, dan moet je ook maar niet dronken in bad gaan zitten. Uh, werd niet goed van dat gegil. Van. De vrouw was een sterren, dus uh, zullen we het weten ook. Over de doden niet zo goed dan uh, bij echte Janne, want uh, zo is het, hè? Over ja, de doden ja, niet ja, zo ja, goed. Ja, nee, Winnie, nee, bedankt nee, nee. voor alles. Rust en vrede. Ik hoop dat de hemel voor jou één witte poedendoos is. Dag! Ach, dat was heel mooi gesproken. We gaan Dank, even verder met Jolande Sap. En ik weet dat jullie je zorgen maken over mij. Ja. <laughs> nou, en of wij ons zorgen maken over Jolande Sap? want haar dagen lijken geteld... Ze heeft de regie niet meer in de hand en er werd huis niet geklapt tijdens het congres en het wordt nooit gehad eigenlijk, trouwens die regie ook. Uh, nou ja, wat denk je? Weet je wat ik, ik altijd zo leuk vind van Jolande Sap? En de staat nou. ze daar en ik weet niet wie haar uh, speeches schrijft, maar dan zit er een klapmomentje in. Waar de mensen, die Kloppen weet niet, niet hoe ze het moet uitspreken. Nee. En dan zeggen ze, nee. en dan gaan we nee. weer ja. terug ja. naar de top! Maar en dan goed. kijkt ze zo naar die zaal en dan zie je al die zeven koekjes kijken van ja, en nu? Nou, ja. Oké, okay, dat klappen jullie niet. Dan ja. ga ik wel weer verder ja. met mijn slechte speech. Ja, Eindig... Ik zag hem een beetje aankomen toen ze met die stekkendozen mis ging al meteen. Dat vond ik ja. al helemaal ja, geen stekken van... Is het goed. Goed, ja, Het is een aardige vrouw. Je moet je afvragen of GroenLinks ze verstandig doet om ermee te blijven zitten. Maar wij zeggen in elk geval... Jolande is deze week... hebben ze zich weer van haar meest johanna rugkant kant laten zien. En zo is het maar net, Jan! Juist. Echte Jan! Of Johan echte Jan, of Johan echte Jan, of Johan echte Jan, of Johan. Ja, het is code oranje op de Nederlandse snelwegen. dames en heren, pas heel goed op, want het is bijzonder glad. Uh, Rijd niet tegen de vangrail of tegen andere deelnemers op de weg aan. En dus rijdt dus ook onze hoofdgast van vannacht, Dion Graus. Ja, van de Pvv Stapvoets richting onze studio. Ja, dus we beginnen maar. Ik weet iets anders, Dion, als je luistert, houd vol. Ja, nou, ja, met toepasselijke kan bijna niet, want. Heel Nederland zat, zoals jullie weten, afgelopen weken... met geknepen billen te hopen op die malle toch, oh. Maar natuurlijk niet echt die andere luisteraars... Nee. want twee weken geleden meldde, meldde, meldde meld, onze weergroe. al, dat die klote toch ja. helemaal niet zou komen. En hij hangt nu vanavond om, ja, om toch die, die complimentjes in ontvangst... te nemen, die bosfeer in het achterwerk. Welkom ja. Mark Putto, onze weergod! Ja. Hallo, Mark. Mark, laten we eens beginnen met de uh, 5,5 kilo uh, uh, powerveer in je kont te steken. Want je had natuurlijk het weer helemaal bij de goede kant, hè? Ja, het was een blamage. Dat ik, uh, die uitzending van, uh, van de RTL was een avondvullende uitzending. Hè, met die Elfstede Koorts heet het, geloof ik. Ja. En ik heb, uh, ja, ik heb met, met rare gevoelens zitten kijken naar die uitzending. Ja, het was toch een aanfluiting. Want Mark Putto zei ja. bij ons al bij de echte Janne... Jongens, aan op opmiddag gezeiken. Komt u ja. niet? Ja, maar ja, hoe, dat kan zo niet verder natuurlijk. Hè? Ik bedoel, elke keer als jij het zegt, en ze gaan toch weer hele bd avond organiseren rondom tochten ja. met Evert van Bent en God, maar weet allemaal. Ja. Hoe moeten we dit nou in het vervolg voorkomen? Moeten we een petitie gaan Nou, ik of? denk toch, uh, laten we eerlijk zijn, dat ze, dat ze als eerste mei even moeten consulteren. Ja, dat dacht dus, ik wel. Uh, dat heb jij een beetje, wel verdiend. Dat heb jij wel verdiend. Ja, laat ik zeggen, want ze hebben nou Piet Paulusmaas, de weermeester van de Elfstedentocht. <tosses> maar, maar die flapdrol, die heeft het totaal verkeerd, hè? Uh, ben jij al benaderd? Ja, ik ben wel benaderd door een, uh, door een aantal. Ja. Van de, van de Elfstedentocht? Ja. Hé, hey, hé, hey, hey, hey, kabouter, ben je er klaar voor? Kom maar! Dames en heren, jongens, en meisjes, echt hier aan de luisteraar. is niet te geloven, maar onze weergod, onze weergugo. Mark Putto wordt de nieuwe weermeester van de Elfstedentocht. En dat betekent dat we eindelijk af zijn van die vreselijke. Piet Paulusma. Mark, van harte gefeliciteerd. Nou, dank je. Het is volkomen terecht. Dat dacht ik wel. Maar He, ook echt. Ja, maar ook echt. Maar, maar serieus? Maar, maar ook serieus. Ja. Vanaf 98 heb jij gezegd: nooit meer een Elfstedentocht. Nooit meer. En we zaten er bijna een paar centimeter vanaf. En begon je toen niet te twijfelen? Nou, om, om eerlijk te zijn, uh, was er wel een momentje dat ik een beetje begon te twijfelen. Dan moet ik ook uh, Wat? Ja, dat moet ik toch hey. even zeggen. Nee, dit moet je niet zeggen. Dit hey. moet je niet even nou, zeggen. Mark, we gaan het ja. nog even overnieuw doen. Ja, ja. hebt nog één keer... Ja, kom, Mark, maar Mark, één momentje, Dit knippen we er gewoon uit. Ja. Oh, uh, ja. Mark Putto, heb jij er ook aan getwijfeld dat die, dat die vreselijke tocht komen? Nou, eigenlijk niet, hè. Nee, niet. Oh. zie je wel. <laughs> dat dachten we al, ja, hè. Ja. Laten we even eerlijk zijn. Dus op een gegeven moment was er, was er gewoon een... Uh, ja, dat was gewoon een, een, een vooruitzicht, een hele koude weerkaart. En ik dacht, potverdorie, als je toch al steden to to nou toch doorgaat, dan, uh, dan kan ik wel opdoeken. Ja, ja dat de zit de je mooi verlul ja. Dan ja. hadden we je ook vandaag er uh, rigoroos uitgezodemieten... en gezegd dat we nooit in jouw praatjes ja. hebben geloofd. Dan hadden we je gnaadeleus afgevallen. Ja. Ja, Mark ja, Putto, is, ken ik niet. Ja? Dat is van gehoord. Maar dat is niet zo, want je had gewoon weer gelijk. Hé, hey, trouwens, uh, uh, uh, uh, uh, nu is het aan het ijs op de wegen. Nou, dat is heel gevaarlijk. Maar komt er misschien nog een koude frontje ja? aan? Nou, voorlopig niet, hè. We zitten nu natuurlijk uh, geleidelijk richting de zachte lucht. En het is inderdaad spiegelglad, code C of zo. Het zegt me allemaal niks. Ja, oranje. Code oranje. O, oranje. Maar dat is ook C, is... hoor. weet ik zeker. Ja. Vitamine C, ja. Ja, goed. Ja. ja. ja. <laughs> van, van de sinaasappels, ja. oranje. Wat ja. leuk ja. voor zo, ja, Jan. Dan gaan we door, Mark. Het loopt hier ja. net de hand. Ja. Ja. Jan, uh, bij de Jannen. Uh, de komende week is het gewoon uh, zacht. Heel saai weer ook met een, met een graad of 8 boven 0. Oh, oh, en ik denk heel... dat in de laatste fase van februari... dat het weer wat kouder gaat worden. Maar echt een vorst en een eventuele elfsteden, toch, dat zit er niet in, hoor. Dat nee. hebben we wel gehad, hè? Ja, ik denk het wel. En dan, dan, dan hebben we dat gezeur ook weer in een tijdje niet uh, met, met, met het gasodermieten. Nee, dan moeten we weer een jaartje wachten, denk ik. Ik hey, je eigenlijk al gevraagd of jij zelf wel eens gaatst. Nee, dat had je niet Sorry. gevraagd. Zullen het gewoon vragen? Ja, we, ja Mark, ja. gaat je eigenlijk zelf? Ja, nou, dat is een beetje een raar verhaal. Nee, dat doe ik eigenlijk niet. En ik vind het ontzettend jammer, want uh, ik heb een beetje last van die enkels altijd. Ja, oh ja, ja, dat heb ik ook. Ik heb altijd een beetje last van mijn enkels. Hey, oh, dat is vervelend. Ja, he, oh, ja heel vervelend. Hé, hey, vorige week verspeelde je een mooie zomer. Um, uh, kun je dat nog even bevestigen? Ja, natuurlijk. Ja, kijk, ik ga uit van een, uh, van een hele... Ja, een hele stabiele zomer met, oh. uh, Eindelijk is eens een keer een stabiele zomer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, stabiel kut of stabiel lekker? Nee, stabiel lekker. Ja, oh. ja, dat mag je zelf invullen. Nou, Vul ja, jij het even in, wat wordt het? Stabiel, Kijk, de afgelopen jaren zaten we natuurlijk dat de hoogzomer uh, gewoon pet was. Na nou, je pet, nou we, uh, je pet. Maar nu denk ik dat die, uh, dat die hoogzomer wel eens uh, heel erg mooi zou kunnen worden. <laughs> Oh. oh, wat ja, leuk. Ik vind ja, het leuk om daar een keer op terug te komen als het eenmaal zo ver is. Ja, ja, ja zeker. Hey, en maar tussendoor krijgen we natuurlijk ook nog, ja, voor we het bijna vergeten Oh, de lente natuurlijk. Hebben we hebben natuurlijk wel hele lekkere lentes gehad afgelopen ja, jaar. Heerlijke lentes. dan krijgen we dan nu bijvoorbeeld, ja. weet ik, van een hele natte lente: hele natte, zo'n hele kletsnatte, zo'n ja, boternatte, een dan, beetje zo. Oh, ja. Lekker wat een natte lente. Zo'n tochtig oh, natte lente. Oh. Natte. Zo lekker natte. Hebben oh, heb jullie ja. heb ook, uh, heb je ook uh, en Bier gezien vanavond op de oh, telen, Nee, helemaal niet. Zo lekker dat je denkt, wat een lekkere natte lente. Nee, oh, maar wat lekker nat! Nee, Jan, wacht even. Ik moet even iets zeggen, hoor. Nee, ik denk ja. dat wij uh, dit jaar uh, een beetje een laat voorjaar uh, gaan krijgen. Dat betekent koud en nat, inderdaad. Dus ik ben koud. niet zo positief uh, oh, de lente, uh, over oké. de komende lente. Ja. Nee, maar dat maakt een ruk uit als we maar een goede zomer hebben, hè? Ja, daar ga ik wel vanuit. ja. Oh, uh, Dion Graus smsde net dat ze volhouden... dat ze nog steeds onderweg zijn... dat ze net uh, vier ijsberen en 19 penguins uh, zijn voorbijgereden uh, zonder te botsen. Dion, hou hem vast. Hou hem beet. Zet dan te greet. Goed. Mark, ben je er nog? Ja, ik ben er toch. Hey, um, kan je trouwens nog meer uh, holistisch voorspellen dan alleen het weer? Want ja, je, je vertelde vorige week af. dat je holistisch dingen voorspelt. En, en, en, je, en, en mijn, mijn groene oh, ja. vriend en, en ja, zaken gelast, hey, ja. uh, Jan Heemskerk, die vroeg, vroeg het af. Ja, ja, ja om ja. te beginnen misschien gewoon andere natuurverschijnselen... aardbevingen en vulkaanuitbarstingen nou, En misschien ook het wel het de uitslag het, van de verkiezingen. Nee, of, ja, precies. Nee, het verband ja. is dat ik inderdaad ook... ...wat dat betreft ben ik kennelijk een beetje hooggevoelig. Helderziend wil ik het niet noemen. Maar ik zat een ja jaar of tien geleden bij Gerard Ecton op Radio 3. ook uh, de, de weershow in de hele vroege ochtend. Wow. En ik uh, kondigde toen in die show, het was iets meer dan het weer, was altijd wel lachen. Uh, kondigde ik op een gegeven moment een aardbeving aan in de buurt van Nederland. Nou, ja, en? En? en en het is niet te geloven, dat was om half zeven s ochtends. Ja? En om kwart van negen werd ik teruggebeld in het programma Stenders Vroeg. Heet dat toen nog? Nou, ja. ja, waarom is het? onze radio? Dus dat is de, ja, onze, onze, baas, onze baas. Ja, ja. ja. ja. heel en Het lijkt erop dat er in Duitsland een hele flinke aardbeving was geweest. Nou goed, men, je, men stond je, natuurlijk perplex dat ik dat uh, had gezegd. Alsjeblieft, ja. Ongelooflijk. Alsjeblieft, ja. Dat, dat, is, dat is een voorbeeld. En die hebben we live aan de lijn, hè? Mark Putto, Bij ons, Mark met de Zee. vragen hebben van voorspellende aard, zeg maar. Althans, nee, vragen dat we de voorspelling nodig hebben. Ja, dan, Nee, dan kijk, weet je wat het punt is? Ik ben natuurlijk niet helderziend. Dat, oh. uh, dat is jammer. Ik, ja, uh, jammer. Maar goed, ik, kennelijk heb ik een, een extra antenne. Een beetje hooggevoelig. Maar als we als een, een soort zo... meer keuzevragen in je voorleggen... dan voel ja. je wel of het links of rechtsom is. Of niet, toch? Ja, toch. Nou, ik ben een keer bij Mark Putto nou. thuis geweest... maar hij had inderdaad een extra antenne, hoor. <laughs> ja. Nou, nou, één dingetje. Misschien wel interessant. Ik ja. denk dat... Uh, maar ja, dat is een beetje een inkoppertje. Nee, geef niet. Ik denk dat uh, Griekenland... Uh, Begin deze week uh, gaat vallen. Compleet. Hoor je ik. me maar in! Morgen ja, oh. misschien al. Ja. Ah, nou, dat is helemaal koppertje hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, is niet te geloven... maar onze weerman, onze weerheld, onze weergouro... Mark Putto met een C, die voorspelt dat Griekenland... wat gaat er eigenlijk gebeuren met Griekenland? Gaat vallen. Gaat ja, vallen? Gaat, gaat gewoon compleet, uh, compleet plat. Gaat compleet het plat. Nou, dat hadden we niet verwacht, hoor. Mark, dankjewel. Nee, ja. hey, uh, we bellen je binnenkort weer, want uh, ja, je bent gewoon uh, onze goero, onze held. Wat dacht je daarvan? Nou, dat is een compliment, dankjewel. Nou, dat wil ik zeggen dat het een compliment is. Ja. Hé, hey, ouwe Putto, lekker maffen. En morgen vroeg weer op. Dankjewel, jongen. Dag, okay. dankjewel. Hé, eh, eh, hey, wat is dit? Dat, is, uh, dat zijn de Guns Roses. Fijne een stukje muziek. Ha! Ah, die als je hoort, drijven door. God! de jongen. Waar blijft die man nou? Gaat die misschien met een met, met zootje kamelen op padden? Dan moet hij ook in Eindhoven, joh? Of met een hondenslee. Weet ik veel. Als Sweet Child of Mine van Guns N' Roses eindelijk een keer een goede muziek bij Echt Jan. Het is niet te geloven, maar daar hebben we dan wel code oranje voor nodig. Uh, Jan, het. pak een beet! Ja, nou ja, misschien nog eerst even kwijt zijn dat de frontman Axel Rose van Guns N' Roses dus 50 is geworden, Jan. Hè? Ben je er nou? Lekker belangrijk. Tjonge. Goed, nou, hij noemde Dick advocaat als vervanger van de Slisbeck. En wie wordt er nu genoemd? Dick advocaat. Ja. Hij zei dat Feyenoord kampioen ja. gaat worden en wie wordt er kampioen? nou... Ja. nou. Ja. Hij riep dat kruif gelijk zou krijgen. Wie krijgt hij er gelijk? Ja, hoor. Ah. Leo. hele ah. goede nacht, Leo Driese. Een hele goede nacht. Hey, goede nacht, Leo Driese. <laughs> je dacht dat ik een roosje ging doen, hè? Nee, nee. nee hé hey, hey Leo, jij hebt altijd gelijk. Hoe voelt dat nou? Ja, ach, dat went. Dat wendt, zei hij. Ja, hoor. Hey, en Sambia is wereldkampioen van Afrika. Ja. Had je dat ook zien aankomen? Ja, ik zag het aankomen. Ja? Ja, ik zag het aankomen, ja. God, dat was oh, komen. Ik wil het even kort houden ja. allemaal, ja. Nee, jij wilde er even, je even af. zelf af. wel komt op iets. Wat? Ik, ik wist helemaal niet dat ze daar zo goed, zo goed konden voetballen. Nee Jan, maar dat verbaast mij helemaal niks. Hoezo niet? Dat jij dat nu weet. Hoezo niet? Nou, laat ik het zo zeggen. Je bent echt ontzettend goed. Maar in heel weinig. <coughs> Wat is dat dan weer voor het jongwaarders? nee, maar je moet geval een moeitje specialiseren. ah, je hebt gelijk ook. hey, iVogel is even verloren, dat is ook heel vervelend. nou ja, maar het zal het allemaal, het, zal het allemaal worstwezen ook trouwens. Jan, pak hem maar beter. Leo begint al weer zangerijig te doen tegen hem. ja, nou ja, god mee. ja. Ik, gelopen, ik, ik vond het wel boeiend wat Leo zei. ja, maar, ja ik nee, wel, wel gaar leuk? Nee, ja, ik, ik, ik had er categorisch iets, iets meer. ben je over dat over, nou? dat ja, vind nou. jij mooi. nou, haha. Ah. Ja, je moet wel leren incasseren hoor. ja, ja incasseren Het is er een jaarlijks wat jij mee bezig bent. dat is nog helemaal niet nodig hoor. ik word toch... ik ben jou een beetje aan het demoniseren. krijg jij die indruk? zo is het maar niet. nou, ja. Goed, over demoniseren gesproken. Ja, de opmars ja. van Feyenoord. Ja. Is nu toch echt niet meer te stuiten, in Leeuwen. Nee, Feyenoord. Ik zei het vorige week, die, die gaan een serie van uh, vijf wedstrijden waarvan vier wedstrijden thuis tegemoet. Ja. Dus die gaan, die gaan geen punten verspelen. Nee. En de rest doet het wel. Vandaag uh, of uh, dit weekend was het weer Twente. Nou. En de volgende week uh, dan zijn er weer andere. En zo blijft het de hele competitie maar doorgaan. En de Feyenoord. minst, uh, uh, de, de, de meest constante. Dus, die gaat het worden? En het is Feyenoord! Ja, Feyenoord wordt dus kampioen, dat zei je dus al, hè? Wat stond hij ja. te glimmen ook, hè, die Koeman, hè? Gebeurt zich geen titel, maar hij keek er echt bij van... ...je gaat nog gek opkijken, want het wordt gewoon wel een titel! Ja, natuurlijk. Ongelooflijk, hè, dat of, zou je toch uh, niet zeggen. kan PSV tijd. Feyenoord. En nee, ik moet zeggen, ik zou, ik zou het echt hartstikke leuk vinden. Hé, hey, maar is, is, is Guidetti niet uh, nu gewoon Feyenoord... ...of is het echt een kampioensteam? Guidetti, bedoel ja, jij? Eens? Ja, weet ik veel, die, die, die, die Zweedse Hongaarse uh, koekenbakker die John hoe, heet. Hoe spreek je het precies uit? Guidetti. Nee, nou, we hebben aan het begin van het seizoen zelf al hem gevraagd. Ja. En uh, toen zei hij Guidetti. Guidetti. En wat zei ik dan? Ik zei toch helemaal niks jij verkeerd? Jij Nou, voor oh, jou ik zei, ding, kwam Ik zei Guy in, in plaats van Qui. Ja. Ja. En, dan, en, dan, uh, en dan word ik gewoon op de radio verbeterd, want jij zei niet Qui maar Guy. Nou. Wat? Ja. Maar ik zeg toch ook niet Jan Reus. Oh, ja, Jan Reus. Nou, we zijn er weer hoor. Ah. Dat zeg ik toch ook niet. Jee. Mijn vraag was, Leo, ja. of, is toch ook in de buurt? Of het Wat? nou een kampioensteam is, team is, of dat het allemaal die QD is gebaseerd. Nee, uh, ze zoeken eigenlijk, dat is het opvallende. Ze, ze kunnen hem eigenlijk nog veel meer benutten. Want het is echt een heel productief en heel, heel uh, ja, veel snel scorend mannetje. Hij is het hoogste gemiddelde. Hij heeft uh, uh, elke 66 minuten scoort hij een doelpunt. Dat is een ongelooflijk gemiddelde. Maar betekent dat en... nou dat als je Guidetti uh, uh, allebei de benen naar uh, draf schopt dat, Gwidetti, Feyenoord, ja, ja, Gwidetti, dat ja. Feyenoord dan uitgespeeld is? Nee, nee, nee. nee wat, wat wel vervelend is voor Feyenoord, en dat moeten we even afwachten hoe ernstig die blessure is, is, dat Klaasie, die kleine middenvelder, die viel uit. Nee, je bedoelt K Klaasie. Nee, die ken ik niet. Nee, je zei, jij zei Klaasie, maar het is Klaasie, want hij, hij, dat is een belg is niet Klaasie, nee, is Klaasie! Nee, Klaasie is gewoon een haasje jongen. Oh. Goed, maar die is, uh, dat is heel vervelend voor Feyenoord. Dat die die ja, die heeft, heeft een blessure, Moet even afgewacht worden hoe lang dat duurt. Want die, die, die speelt op dat middenveld een heel belangrijke rol. En uh, ja, als die wegvalt, dan is dat een grotere klap dan wanneer meneer uh, Gwidetti. Uh, Gwi, thuis, Gwidetti. Hey, ja, en, Gwid... uh, nou, Feyenoord wordt kampioen, hartstikke leuk. En Twente, die gaat dus gewoon onderuit. Hoe vind jij dat nou? Is dat een afhaken voor de titel gelijk? Nee, joh. Nee. Oh. nee, nee, kijk, Feyenoord, kijk, we vinden, het, we vinden het leuk als Feyenoord er dichterbij komt en uiteindelijk midden gaat doen om, om, om, om die strijd om kampioenschap. Maar dat doet ook nog Twente en dat doet ook PSC en dat doet ook AZ en uh, Heerenveen. Ja, nummer drie. Oh, Heerenveen in. staat uh, uh, ook uh, heeft even veel punten als Feyenoord en heeft. Uh, ze hebben allebei een doel saldo van plus 17. Al heeft de uh, heer vier doelpunten meer gemaakt. Dus die staan eigenlijk nog boven fijn. Die ja. doen het wel heel erg goed, hè? Ja, zeker Tenmin. weten. Ja, dat gaat hartstikke lekker. Uh, over een en team. Die hebben geen uh, Guidetti. Maar die Gwiedit. hebben dorst. Dorst, dorst. Ja. Dorst. Nee, dorst. Helaas oh, droog ja. vandaag gestaan. Wat zeg je? Niets. Dorst. Nee, maar, dorst. Maak je nou een grapje dorst en dan ja, nee. droog gestaan? Ja, ik, ik maak een grapje. Ja, tjoe. Wat is dat Ajax slecht, hè? Zo. Zoals waren we 2-0 geworden. Van die, van die, nou, hoe noemde jij die doelpuntjes, uh, Heemskerk? Nou ja, de, de, de, de tegen die Kieper schieten en prochelijk er de rondruis en die doel waaien. Dat ging er nergens over. Dat ging helemaal nergens over. Ja, maar wel uh, goede spits, hè? Bully King. Nee, ja. hey, maar Leo, even serieus. Nou, jij bent doorgebroken. Hè, als spits zijn, eredivisie spelen, je bent van het buitenland gehaald om moeilijk te komen doen hier. Dan kan je er ja. wel behoorlijk gewoon een keeper om spelen in plaats van heel scheiterig van 40 meter proberen eronderdoor door te knallen en dat het nog twee keer lukt ook. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het eigenlijk wel schande. Zie je wel? Ja. Nee, maar, maar ja, de kans was groter geweest dat, die, dat er eentje was blijven hangen. Had je één hulletje gehad? Was ja. het, had was, drie Hadden die mannen van... <lacht> nou, nee, nou, nee, hallo. Ja. Maar dan hadden die mannen weer moed gevat. Die weten hoe het oh, gaat, ja. gaat en dan waait hij er alsnog weer in. Zo dat dan weer. Jan Heusker, ben jij een beetje ijsmannetje mannetje eigenlijk of niet? Nou. Ja? Als het goed gaat wel, hè? Nou, ik weet je wat het is. Ik, ik, nee? ik, ik ben net als de meeste sportsbeslaggevers. Ik heb eigenlijk geen voorkeur op je show. Oh ja. Maar nou, ja, ik ben van Telstra, hè. Ja, dat altijd. is ook altijd goed, ja. Ah, ja, dit... ieder zijn dingen, Leo. Hé, hey, nee, ja, ja, ja. uh, uh, uh, jij zei, uh, we gaan het toch even over de slisback hebben. Jij zei nee, we gaan het niet over de slisback hebben. Nee, maar ik bedoel... We gaan het over de trainer van PSV. Ja, ja. Nee, over de nieuwe uh, trainer ja. van PSV. Want de slisback, die gaan natuurlijk weg aan het eind van het seizoen. Komt de slot te en, Jij zullen. zei dik advocaat. En, en uh, wie wordt nu opeens genoemd? Nou? Nou, ik dik advocaat. Ja. ja! Nou, van harte. Ja. Dus die wordt het. Nou, als wij dat nog één weekje volhouden, dan, uh, dan uh, zijn de contracten getekend hoor, binnen nu een week. Maar ja. is het niet een beetje gek dat Dikkie Dikkie Dikkie Dikkie Dik, ik ben gek op geld voor advocaat, naar PSV gaat? Want hij gaat een stuk minder verdienen dan hij nu doet. Nou, maar Dick heeft inmiddels zoveel verdiend, dat, dat moet hij moeite doen om dat op te maken. Ja, we moeten alles brood zetten, maar voor de rest... Uh, hij heeft echt ongelooflijk veel centjes verdiend nu. Oh, ja, we maakt het ja, ook dat echt echt ik uit Ik denk bij jezelf, Dikke, we kunnen wel gewoon lekker met een amateurclubje gaan rommelen ja, en, en, en die heeft toch geld zat. Ja, nou, mooi waar. Ja, maar maakt het ook uit. Geen ja, uit. Geen dan bij de Zullen we, op, we dan uh... gewoon maar lekker ploeteren naar het, het belangrijkste onderwerp van de week? Ja, de winnaar van, van de, de, week. de week. Week, week, week, week. Week, week, week, week. Leo? Ja? Wie is de winnaar van de week? Met wat? Ja, in het, uh, ja... Nou ja, in de rechtszaal. Voor uh, Volgens mij op, hebben we een heindagje nodig met echte Janne, want nou, nou, nou, uh, Leo die zit er een beetje doorheen. Oh, je bedoelt dat acht Ja! Ja, ja. Johan! Nou ja, zoals Johan zelf al zei. Nou? Eh, uh, wat zei Johan ook weer? Ja, maar ik, ik was er niet bij. Eh, dus. uh, ja, uh, dat was een hele diepe tekst. Ja, we, oh. we hebben dus gewonnen of schoon de rechter me gelijk gegeven heeft. Ja. ja, leuk toch? Ja. Dat was hem. Hij hey, heeft gewonnen, uh, schoon de rechter hem gelijk. Nou, verhaal eruit, de, de RVC eruit, happen de paps. Ja, idee. Uh, gaat Ajax uh, volgend jaar weer meedoen om de titel? Uh, met Kruijff aan de uh, leiding. Ik voorspel dat wanneer. Uh, de, kijk, er zijn nu geen vijanden meer. Hè? Want de vijand is uh, Kamp Kruis, Kamp Verga, Kamp, kamp, kamp Kruis heeft gewonnen. Ja. Ik chargeer het allemaal even. No, be... Er zijn nu geen vijanden meer. Nee, dus nergens. de focus van de supporters ja. gaat nu alleen ja. op het eerste elftal. Op de prestaties van het eerste elftal. Of ja. misschien wel het gebrek daaraan. Ja. Dus ik uh, voorspel moeilijke tijden voor degenen die de leiding hebben bij Ajax. En ik vraag me echt in alle gemoede af ja. of. Mensen als Jonk en Bergkamp ja. in staat zijn ja. om leiding te geven ja. aan daar worden ze geacht worden leiding aan te geven. Want dan heb je toch een beetje ervaring voor nodig en leiderscapaciteiten. Jonk en Bergkamp waren fantastische voetballers en ze zullen individueel met die jongens ook allemaal prima kunnen werken. Maar leiding geven aan een hele groep andere trainers, uh, ja, dat is toch wat anders. Zoals uh... Co-Adriaan al zei, een goed paard is nog geen goede jockey. Juist. Nou, <laughs> dat had je niet verwacht, hè? Nou... Hé, hey, erg, hè, Van Whitney? Ja. Maar, eh... Uh, maar hebben, ik... jullie, die hebben jullie toch vast al wel gedraaid? Nee, wij draaien slechte nou. muziek, dat geef ik eerlijk toe, maar dit gaat mij te ver. <laughs> nou... Nou, het was nog vreselijk. Nou, daar, daar dan maar iets van elf is, want die is ook dood. Ja, je hebt gelijk ook. Oh, hartstikke leuk, dankjewel voor deze schitterende uh, tip. Uh, Leo? Ja? Uh, even kijken, uh, uh, we hebben de, de kampioen hebben we doorgenomen. Dik Advocaat gaan naar PSV. Ajax wordt oh. niks, krijgen voor de groot... Uh, moeten, moeten we nog iets doen? Nee, dat, uh, nou, wat, wat wel aardig is, kunnen we nog misschien even wat voorspellen? Dan gaan we even een weetje maken met z'n drieën. Dan kunnen we daar zondag op terugkomen. Ja, dat is leuk, want ja, donderdag aardig. is het uh, Ajax Manchester United. Ja! Ja! ja, ja. Ja, en dan hoef je geen uitslag te geven, maar gewoon wel weer een beetje gelijk. Nou, zullen we gewoon de uitslag doen? Want de ijs gaat natuurlijk met boter en suiker erin. Maar, maar ja. uh, ik zeg uh, 0-5. 0-5. Ik, uh, nou, ik, ja, ik hou het op een zeer verrassende, ongelooflijk mazzelachtige 0-0. Ja. <laughs> No, no. Ja, echt, echt, echt zo'n ding dat ze tegen de paal en de lat in, nou, in het, het stadion uit... uit nou, tegen, Leo mag gewoon vertellen wat ...tegen Vermeer, of alles en nog wat. 0-0. No, no. Leo heeft wel gelijk. Wat wordt het, Leo? Ja, ik wou 0-0 en 0-5 zeggen, maar ja, dan, dan ga ik er maar tussenin zitten. Uh, eh, 0-2 dan? Een, hè? Nee, ik, voor, ik voorspel een hele boeiende wedstrijd met, met uh, kansen over en weer. 0-0 zal het echt niet uh, blijven. Daarvoor is uh, de verdediging van, uh, van Ajax uh, niet stabiel genoeg. En mijn en, en, en, en, ijs gaat wel boven zich uitstijgen. Dus ik verwacht 2-2. Zo, so, de witte. Leo Driesen, Mag ik jou een hele lekkere goede nacht wensen? Ja, en ben je boos toch, Jan of niet? Nou ja, teleurgesteld. We gaan het volgende week gewoon nog een keer proberen, want we worden gewoon weer vrienden. 2-2, okay, dames en heren, was de voorspelling van Leo Driesen. Lange ah, André donderdag. André-Jan, nog ja. veel sterker met uh, André-Jan. Ja, komt helemaal goed zo. Het gaat helemaal goed komen. En hey, slaap lekker, Leo! Dag, Leo! Dag, Leo! Dag, Dag, Dag. Dag. Dag. Echte Jannen, Jan Roos en Jan Heemsker. Hallo! Ziet u ergens een zielig dier? Bel dan onmiddellijk 144. ...oprechte, loepzuivere dierenliefde, die we te danken hebben aan onze hoofdgast van vanavond... ...die ook aan is gekomen, die niet weggegleden is op de snelwegen... ...en die zelf nog geen vliegkwaad zou doen. Eh, dat spreekt vanzelf. Hij is dan ook Kamerlid voor de PVV, woordvoerder op dierenleed, openbaar vervoer en andere linkshobbies. Dames en heren luisteraars, een hartstochtelijk welkom voor de flamboyante dierenliefhebber Dion Graus! Zo. Zal ik beginnen met de rectificaties meteen? Oh ja, wat jij ja, doet. <laughs> nee, ik doe namelijk mi midden- en kleinbedrijf, ben ik woord voor de MKB. Nou in. Dierenwelzijn dat klopt. Luchtvaart, scheepvaart, ruimtevaart. Nou, dat soort zaken doe ik al. Openbaar vervoer, nou, vervoer noemen wij dat. Nee maar, nee, maar de openbaar vervoer dat doet Leon de Jong ons. Echt waar? Dion, ja, ja. je komt een, een half uur we? te laat aankakken. Ja. En, je gaat en gaat het eerste wat je doet, is mijn tekst schrijven van Jan Heemskerk <laughs> voor de zetten. Oh ja, het tweede wat jij... <laughs> Luister. <laughs> Lekker, de, ik ga de PVV-pagina nu voor. Er staat infrastructuur. Ja. Nou, als één ding in infrastructuur is, is het wel die boekentrein. Maar je gaat toch niet geloven dat je alles gelooft dat ook die PVV nou, zijn? Wel. Ja, zo zat ik wel in elkaar. Maar ik ben allereerst de stukkel. chauffeur Rob bedanken. Oh, nou... Rob. Nou, die Rob, die, die, die, die jullie gestuurd hebben, onze chauffeur die ons heeft opgehaald aan Den Haag, die is echt tussen de ongevallen doorgereden met ons. Met de hogere snelheid dan gemiddeld. En hey, we zijn veilig aangekomen. Dion, Dion. Dus, Rob bedankt. Je bent ja. nu, uh, je hebt net al een rectificatie daaruit gegooid. Je gaat nu de chauffeur bedanken. <lacht> Nog twee geintjes en je kan zo weer op zodenbieten. Heb je nog een plaatje? Zodenbieten. Ja, vagebare plaatje. Ja, aan. we hebben een plaatje. Hebben we hebben ja, er maar nog een. een Va je moeder had dat gezegd. Vagebare plaatje, Sjoen, zeggen we. Danken onder, at work. En, en nog de groeten doen aan iemand. Aan mijn moeder. Shocker. <laughs> nou, mam, Graus, als je als je luistert. Je zet dat, het groezen. Oh spel Ga toch je beter een beetje ben. Nou, nog, hey, mijn code oranje, je was net, je kwam net over die glissende snelweg heen. Wat heb je allemaal gezien onderweg? Nou, we hebben zes flinke ongevallen gezien onderweg. Niet. Ons echt mooi doorheen geloosd, Maar de, het is ook vlak, we waren net het Prins Klausplein gepasseerd en is het afgesloten. Dus we hebben geluk gehad nog. Dat ligt niet aan jou, Dion? Nee. Maar, hey, maar, ik zat je, netjes uh, achter in de auto. Hey, maar maar ja. zes ongelukken en, en in de ja. vorm van... Uh, uh, ja, nou, wat wij hebben gezien, hè, op dat ja. korte stukje. Maar ja. het schijnt uh, dat er, ik weet niet hoeveel wegen, inmiddels zijn afgesloten. Ja. ja, er zijn heel veel wegen afgesloten, Maar, maar, maar, maar hingen, de, hingen de, de, de mensen eruit? Het een er dus. lagen, er, nee, nee. lagen de dode dieren op de weg? Nee. Ze eventjes nou, dan eens ja. even. Geloof me, als er dode dieren of gewonde dieren op de weg hadden gelegen, dan waren we wel even gestopt om te helpen, uiteraard. Ja, en, en een paar van die, van die types die dood uit het raam hangen, denk je nou doorkarren. We dat is echt ja. Nee, Maar, maar, maar waren, de, waren het grote ongelukken? Ja, nou toch wel. We hebben toch wel een, een paar flinke aanreiningen gezien. ja. Ongelooflijk. Ja. Hey, eh, ondanks dat je over vliegtuigen gaat, gaan we toch even met je over treinen hebben, want we gaan de actualiteit met je doorlopen. Wat vind je er nou van? Dat die gasten nog steeds op, op, op, op, op, op een winterdienst in Oostenrijk, want er is nog steeds frostnijd. Ja, dat is ongelooflijk. Wat, wat ik niet begrijp, ik ga veel uh, naar Oostenrijk en Zwitserland uh, uh, op vakantie uiteraard, en daar kennen ze die problemen niet. Ook net die problemen op de weg, het is heel raar. In Oostenrijk en Zwitserland, waar het veel extremere, lage temperaturen zijn, kennen ze die problemen allemaal niet. Nee. En het is ongelooflijk, en ik heb wel eens gezegd... Eh, ook tegen bepaalde bewindspersonen, bijvoorbeeld ook tegen ministers... laat gewoon mensen stage gaan lopen in Zwitserland of Oostenrijk op dit vlak. Echt waar, daar kunnen we veel van leren. Ja, want het ja. verschil is natuurlijk met Oostenrijk en Zwitserland... is dat zij strooien met grind en wij met zout, Dion. Ja, oké, maar, okay, maar <lacht> dus, dus, zo zijn er nog, nog enkele verschillen mogelijk te noemen. Maar vandaag dat ze gewoon op, op stage moeten gaan... en Melanie Schulz moet ook maar meegaan. Voilà, daar ze... hoor ik trouwens weer ja. dat weet je er komt vanavond. Nou, wat is het zo-up! Het is zoap. Het is moordregend op Zoap en het vriest en graad, De een ijsbaan. Ja, SOAP. Het is zo oh, Het, nee, op zo en het ja. slasiek, hebben nog din, steeds. Ja, waarom hebben wij nog steeds zo Dit kan toch zo niet langer? Het kan toch zo niet langer? Het kan toch kan dat er even uit. Ja. Dion, ben je er nog? Ja, precies. Of, of ga je ja. ook niet over de wegen? Nee, de, de God wegen, Godzame, daar, gaat, de daar de gaat Leon de Jong over. Ik doe Brainports, Mainports, MKB, Dierenwelz en dat soort zaken. En Leon de Jong doet wegen en openbaar Wij, vervoer. wij hebben 45 minuten lang vragen over het openbaar vervoer. Ja. En dat ja. doe je dus niet. Ja. Nou, lekker, Gauw. Ja. Ik ja. wil wel mijn mening nemen. Even, even, maar even, maar even zo. zonder dolle. Ja. Eh, kijk, dat, dat er 5 centimeter sneeuw valt. en dan de NS zegt: van, ja, wij kunnen het allemaal niet meer aan. joh, vreselijke winter. Dat weten we nou zo langs, ja. ja. Maar dat je dus eh, met de Forstregeling door blijft rijden. Ondanks dat het. Ja, niet meer sneeuwt. Ja, gewoon, het is wel vaker koud in de winter. Wat moet er gebeuren, Dion? Help ons nou! Ja, wat mij betreft had gewoon alles in de, in de, in de overheidshanden mogen blijven ja dat is dat de stelling van vanavond nee maar dat is wel het, het verhaal en ik weet dat uh, Barry Matlener die nu inmiddels in het Europese Parlement zit Barry als je en, luistert en, zeg precies, het maar hoor en, en, en ik we zijn altijd hele grote voorstander geweest al die uh, dat, dat dat zeker ook bijvoorbeeld ook uh, Schiphol en ook de NS en noem maar dat dat dat, dat echt allemaal een uh, 100% overheidshandel ja, moet blijven ja en dat, gaswater ligt ik, ook of niet daar, daar ben ik persoonlijk, maar dat is niet de mening van, uh, van mijn fractie. Want ik, ik, maar daar spreek ik voor mezelf. Ik vind dat alles wat te maken heeft met vervoer... met primaire levensbehoeften, ook ambulansdiensten en zo... dat mag voor mij betreft allemaal niet geprivatiseerd worden. Ook in energie, hè. Ik heb daar heel veel voor gedaan. Ik heb interpolatie-debatten aangevraagd. Ik heb van alles gedaan om die verkoop van energiebedrijven ook tegen te houden. want je moet zorgen dat het... Kijk, nu zie je het al. dat Onze energiebedrijven zijn dadelijk in handen van buitenlandse bedrijven. Wat nu ja, al, wat gaat nu al van, gebeurt. Nemen. Maar dadelijk komen ze in de handen van bijvoorbeeld Russische bedrijven. Ja, en dan denken je ze, dan, dan. wacht eens even. Nederland, vriend van Israël, vriend van Amerika. En als het ze even niet centen dan draaien ze alles dicht. En dat zijn wel dingen waar ik me zorgen over maak. Ja. Want het heeft wel te maken met een primaire levensbehoefte. Dus de nutsbedrijven, ja. daar sta je gewoon als een man achter. Ja, maar wel precies. in je eentje. Maar ik ben... Dan, niet. Ik, maar ik, ik, nou, nou, laat ik nog eens kijken. Ik bedoel, dat is, iedereen heeft... Op een, je, je bent het nooit op... Alle punten 100% eens met een fractie. En dit zijn punten waar ik, wat ik graag anders had willen zien, dat klopt. Ja. En ben je het wel 100% eens met de fractie over een meldpunt voor uh, Moelanders, midden oosten ja, Europeanen? Ja, daar ben ik echt uh, zeer verheugd over, ja. Daar ben je wel mee eens. Ja, ja, ja, zeer verheugd ja, ja, over. Ja, ja, Vertel ja. eens waarom. Ja. Ja. Ja. En daar wil ik ook nog wel veel verder gaan. Want niet alleen verdringing van de arbeidsmarkt, van onze eigen mensen... die vaak echt aan de kant worden gezet... voor. Uh, Mensen uit, uh, uit, uit Oost-Europa. Maar het heeft ook te maken met. Uh, ik vind ook dat, het, uh, dat er erg veel heftig gedrag vandaan komt. Echt waar, hoor. Zijn het heftigers? Nou, nee, nee, nee, nee, je mag nooit generaliseren en spreken. Maar, je maar merkt, de meeste nee, polen dat er, zijn nou, nou, een nee, nee, heftigers. Nee, nee, lu luister, kijk nou gewoon een keer naar opsporing verzocht. Dat zijn toch Marokkanen? En dan zijn je, je polen. Nee, maar dan zie je vaak inderdaad dat de Marokkanen daar heel goed vertegenwoordigd zijn. De Antillianen maar ook inderdaad steeds meer mensen uit het voormalige Oostblok. Dat is gewoon zo. En, en de rood-blanke Nederland dus, ja. ontbreekt? Ja. Nee, nou, nou als je toch wel ziet dat de procentueel gezien... hebben we daar toch wel veel last van. En dat wil niet zeggen dat die mensen die hier vaak ook hard werken... dat die er schuldig zijn. Zeg maar, maar daarom joh, zeg ik, ik wil daar verder in zo? gaan... dan een maar verdringing van de, onze eigen mensen van de arbeidsmarkt. Ik wil daar verder in gaan. Nou. oh, doe eens. Nou, wat ik net zei... Dus je ziet hoe vaak er uh, problemen zijn met alcoholproblemen ook op, op, op, in het verkeer. En, en doden die vaak toch veroorzaakt worden. Door, uh, de, vooral ook, uh, ook bij ons hoor, waar ik zelf vandaan kom. Daar ben ik werk ook veel Polen in Noord-Limburg. En uh, ja, ze zijn toch ook vaak betrokken bij heftig uh, bij, bij gedrag. Dat is gewoon zo. Ik zag op die, op die website. Maar je mag, op de maar je mag niet generaliseren, Nee, maar dat, dat doe je maar. ook niet. Ja. Maar uh, ik zag op die website ook staan uh, uh, dat ze ook verkeerd parkeren, vaak hè? Ja, dat ook. Ja. Ja, ook bijvoorbeeld de, de chauffeurs. Dat, he, dat, dat ze, ze dan net niet ja. in het vakje zetten ja, En dan denken je, Godverdomme, dan kom je naar ons land. En dan zet je die auto van je net niet in het goede vakje. Zo, nou de nou snel de op. Ja, daarom trekken wij geen vakjes in ja. in het land. Kijk, maar ik begrijp echt dat je in zo'n Poolse een schuur ja geen vakjes hebt waar je auto zit. Maar wij hebben vakjes en in. Je auto zet je gewoon in het vakje. En anders. Op zouten. Op zouten. Ja. Ja. Het blijkt ook, en dat is blijkbaar ook onderzocht... Ah. dat het dat, dat, dat, dat gewoon echt gevaar op de weg zijn. Ook ja. de vrachtwagens en de ouders die ze meenemen. Vaak ze, hebben dat, ze maar hey, drie banden. Van de... ja. Ik heb een vraag uit. Ja. ja. ja. Is, is, het, is het niet een heel klein beetje ook dat het... Dat het, dat het uh, het boos zijn op, op de moslim... en de Marokkanen een beetje saai wordt... dat er weer een ja. nieuwe vijand moet komen. Ben je of zijn, ben ik nou heel erg... heb ik nee. de last van paranoïde aanvallen. Ja, precies, maar dat denken veel mensen. Maar we zijn ook nooit boos geweest op moslims of, of Antillianen. Op de islam! Nee, precies, we hebben, we hebben wel altijd iets gehad... tegen de islamisering van ja. Nederland. Ja, ja, dat is een heel ja, ander de verhaal. de Marokkaanse boekjes ja. en zo. Precies, al, maar, maar, dienst, maar, maar, maar, maar Het probleem is natuurlijk wel dat we niet tegen vastzit aan mensen dan, ja. dan weer. Dat ja. is wel weer een probleem. Maar we hebben niets tegen moslims of Antillianen. En ook niet tegen Polen of Roemenen. Nee, behalve dan de Polen die zuipen en en uh, niet goed stukken ja, die moeten ja, opzouten ja. en uh, niets tegen moslims uh, zolang ze maar die verderfelijke ideologie niet aanhangen. Nou, zo. kijk, ze moeten zeggen: Zo goed, moet, ze moeten dat zelf weten. Maar uh, Nederland blijft Nederland en hier gelden onze regels, wetten en waarden, normen. En als iemand zich er niet aan wil houden, dan moet hij maar vertrekken, maar niet in ons. Land. Tien uh, moelanden, ja. zeker tien moelanden... die zijn enorm boos over het meldpunt. Die zijn ja. hartstikke kwaad hier. Die, hebben, die zijn al met ambassadeurs bezig en wat dan ook. En dan vraag ik me af, was dat nou de bedoeling? Nou, kijk, ik bedoel, ieder, alles wat je doet, daar komen reacties op. En we hebben vaak ook heel vaak gelijk gekregen. Dat blijkt nu ook al achteraf. Maar alles wat de PVV doet, daar komen altijd heel veel positieve... En ook heel, meestal ook heel veel negatieve reacties op. Nee, nou, de je tijd je maar de he? tijd zal het uitwijzen. Maar de tijd ja. zal het uitwijzen. De, de... Maar, maar, maar kijk, uh, ja. we hebben toen uh, de, de kop de tax, Dat was een uitglijertje, dat was een foutje. Er kreeg zoveel gedoe overheen. Uh, het hoofddoekje van de koningin. Dat was, ook, werd niet lekker ontvangen. Het gaat niet goed in de peilingen. Nu kom je met zoiets en iedereen is hier weer kwaad over. Dan zou ik zeggen, uh, doe het lekker niet. Nee, maar ik denk ook dat de, de, de peilingen... Betreft, of kijken jullie daar niet naar? Dan, dan wil ik, toch, nou, ik, ik denk dat wij ons altijd weinig hebben aangetrokken van de, van de vir, virtuele situatie. En dat is nou eenmaal zo, want vergeet niet... toen ik zelf in 2006 in de Kamer kwam, toen stonden we op, op 1 A 2 zetels. We hebben er 9 gehaald. Ik heb het zelf meegemaakt, van begin af aan. En, dus we hebben ons nooit erg veel aangetrokken van die virtuele situatie. Maar we zijn er ook niet heel, heel ongevoelig voor. Dus we houden er zeker rekening mee. Maar wij zitten in een situatie, we zijn gedoogpartner... En dan is het ne nemen en geven. Um, geven en nemen, nemen en geven, alle twee. Kijk, bijvoorbeeld iemand als een Roemer... wat ik dan als een van de meest sympathieke Kamerleden vind. Zeker weten, maar en hij moet alleen naar de Wind komen. Voor maar, precies, nee, maar, nee, maar hij kan, het is een hartstikke tof verkeer. En ik ken hem natuurlijk ook als Kamerlid. Ook vroeger toen hij nog geen fractievoorzitter was... Hartstikke toffe, joviale, leuke vent. Het is net een labrador, hè, zoals ik altijd zeg. Maar alleen... Nee, hij, dat vind ik geen realisierend voor hij, dikke Brabanders. Dat is ja. heel specifiek. Ja, ja. Ja. Nee, dat kan je niet maken. Maar, maar stigmatiserend. Als, als hij zelf dadelijk gedoogpartner zou worden... of hij zou inderdaad coalitiepartner worden... dan. Gaat hij ook mensen verliezen? Want dan, je moet dan vaak ook heel veel van je goed loslaten. Oké, okay, is, dus, is het dan, dan dus, dus nu maar, dat je denkt... Ja, om we andere dingen binnenkomen. Maar je verliezen mensen, dan ja. moeten we weer een beetje terug gaan halen. Dus dan komen we ineens nee. met, met het Malapolenplan. Nee, of is en, het, nee um... dat is niet waar. Want we hebben dat al... Uh, ik weet dat Barry en ik zijn er al mee bezig geweest. Uh, en, en, voor de verkiezingen van 2010 al. Dus dat is echt niet waar, hoor. Dus, dus Ino dus, van de Besselain heeft het gestolen van jou? Nee, nee, nee, maar, Wat een van rondpool! Je van lading die had gewoon jouw plan. Roos! We, we, zijn, we hebben het vaker ingebracht. En ook, uh, ik weet dat er ook wel vaker zaken zijn ingebracht... waar verkeer en waterstaat staat... wat, uh, wat uh, mensen uit het voormalige Oostblok betreft. Oké, okay, uh, vind je het ook zo erg van Whitney? Nou ja, ik ken Whitney natuurlijk niet... Persoonlijk, nou? dus die is een grote afstand. Maar ik heb wel de film The Bodyguard gezien. Wat een Rick-film, hè? Een wijze waarvoor ze pracht heeft. Ja, dat je echt denkt, zo. Dat is een ja, je, was wel even, je was ontroerd. Maar, maar, maar, maar verder, ik heb er helemaal, helemaal niets mee. En ik, ik geloof dat, ze, dat het voor haar beter is dat ze nu mogen rusten en vrede. Ik denk dat de vraag de beste, als ik hoor wat ze allemaal. Uh, ik niet zo best du, du, met haar. Graus, Die vindt vinden wel goed dat we niet hier de in de bad. Nou, ah, nou, nou, nou ja. ja, misschien. Dat, dat, dat zo, heb ik niet gezegd. Ik zie nou in één keer weer de peilingen weer omhoog schieten. Ja, kijk, je, je, je, je moet meer dit dingen zeggen. Een meldpunt starten met, met gedrogeerde zangeressen. Ja, nou, de pvv punt. Het is maar goed dat Winnie Houston verzopen is in de eigen nee, nee, maar dat heb ik niet zo gezegd. Het is, al het het is net als, als, als een man het peert. Gewoon kapot maken. Maar, je geeft wel weer zoals het vaak in de pers gaat. Dat is echt waar. Oh, jij gaat me dat precies, geen journalist noemen, nee, nee, nee, Goud. Nee, dan nee, dan dat ga ik zeggen dat, dat de jij een politicus bent. We zitten wel kaart te beledigen. Hé, die Dion, we praten straks met je verder. Ja hoor. Oh, alweer over de Elfstedentot. De Elfstedentot gaat niet door, de meeste treinreizen gaan niet door... maar er is één man die gaat altijd wel door. En die man, dat is L'Avignon Het is nooit netjes om te schoppen tegen iemand die op de grond ligt. Maar ik heb ook nooit gezegd dat ik netjes ben. Dus laten we het eens over GroenLinks hebben. Hoe is het mogelijk dat je als linkse partij niet kan profiteren van het Job-Cohen-effect? Waar de SP alleen maar stijgt, zo demiet het hobbyklopje van de grachtengorrel alleen maar verder naar beneden. In de peilingen staan ze dik op verlies. Bijna een halvering van de tien zetels van nu. Niet alles kan worden opgehangen aan de onzichtbare, slecht communicerende, waardeloos piechende, nog slechter toneelspelende fractievoorzitter Jolande Sap. Het blijkt trouwens dat zelfs op de GroenLinks-website Jolande steenvast Jolanda genoemd wordt. Dat zegt wel genoeg als je cirkel al niet weet hoe je eigenlijk heet. Maar sap is zo onzichtbaar dat ze ook niet veel schade kan aanrichten. Van het weekend was er een partijbijeenkomst en daar werd alles duidelijk. De zaal vol linksdraaiende melkzuurkoppen begreep niks van de koers van de partij. Meedoen aan een vreemde politiemissie in Afghanistan was iets wat de groene theedrinkende achterban nooit heeft gewild. En dus stemden de oud-hippies massaal tegen uitbreiding. Een dreun voor het zwabberbeleid van de fractievoorzitter. Nota bene Ineke van Gent moest sap redden. De zaal wilde namelijk helemaal ophouden met de koekersbakkersmissie. En dat zou het einde betekenen van Jolande. Ineke van Gent was de enige in de fractie die toen de tijd tegen deze missie stemde. En uitgerekend zij vroeg dit weekend om te blijven in de Afghaanse provincie. Verwarring alom. Van Gent riep op niet tegen de missie te stemmen. Want zo zei de Groningse. Als we er dan toch zijn, moeten we het ook maar afmaken. Iets wat de partij overigens niet vond van de missie in Uruzgan. Toen we er toen waren, moesten we zo snel mogelijk naar huis. Maar ja. Dat waren andere tijden. De partij deed het toen namelijk nog goed in de peilingen. Wat GroenLinks nou wel of niet wil, is totaal onduidelijk. En daarom lopen de kiezers weg. Maar één ding is wel duidelijk. De politiemissie in Koeners gaat langer duren dan het fractievoorzitterschap van Jolande. Met een U. Uh. Ja, zoals een uh, ware uh, meester wel zei, ik heb betere gehoord. Nou, ik vond het anders lang niet slecht. Hahaha, <laughs> dat voel ik eigenlijk wel hoor. Maar goed, vorige maand werd hier beloond onze gast met de Gouden chapiteau sleutel Geen idee wat dat is, maar het blijkt de jaarlijkse prijs van de Vereniging voor circusondernemingen te zijn. Oh, Een belangrijke stil. prijs ja. dus nou. voor zijn opmerkelijke verdiensten voor het Nederlandse Circus in het bijzonder. En zijn grote inzet voor de dieren in het algemeen. Hij is dan ook de bedenker van het hulpnummer Dierenleed. De bedenker van de KVA politie en bestrijder van de Oost-Europese hondermafia. Welkom terug, Dion Geus! Hey Dion, hey! Ja. En trouwens, die, die, die is een een ho ik wil hier. nog heel even over die ja. Poolse woelmuis hebben. Want daar hebben we last van. De dijkondergraving van de Poolse woelmuis. Is daar ook een uh, dingetje aan wat je aan kan vinken op de, uh, op de meldpunt? Van de, nee. Nee. nee. Poolse nee. woelmuis niet? Nee. Het okay. geldt alleen voor mensen. Dieren staan hier buiten. Uh, Dion, uh, wij van de echte Janne die zien dieren eigenlijk primair als voedsel... Uh, en waar komt toch in godsend die vreselijke, walgelijke dierenliefde van je vandaan? Je bent wel een PVV, hier, namelijk. Ja. Uh, ik denk dat het... Uh, ja, maar de PVV, onze, onze hele fractie is heel erg uh, diervriendelijk. Hoor. Echt waar, hoor? En, Inclusief onze fractievoorzitter. Grote dierenvriendelijk. Ja, die, ja dus, die, dat is een poeseman, hè? Ja, dat is, ja, ja. ja, is geen honderman, dat is een poeseman. Ja, dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. geloof ik best. Ja. Heel heel en, en we noemen hem een vleur. Ja. Ja. Nou, wie een poeseman nee. is. En een uh, uh, Ja, Maar waarom ben jij zo gek op die... Uh, ja. rare beestje, oh, ja. die rare piep oh, pootjes, die rare staartjes. Ik denk dat het voor Een gedeelte zal genetisch bepaald zijn. Want ik kom uit uh, zowel van mijn vaderskant als van mijn moederskant... twee diervriendelijke families. Oh, diervriendelijke maar die overmatige dierenliefde bezit geen... De, de, de, vaak vinden mensen zelfs een beetje ziekelijke dieren. Ja, vinden wij, ja. En wow. dat, ja. Ik denk dat het ontstaan is ook door grote teleurstellingen... vaak die ik heb meegemaakt, vanaf mijn jeugd al, oh. in, in mensen... Dus ik denk, dat is echt waar hoor. Ik, ik vind, de oh. dieren zijn mijn beste vrienden ook. En ook de meest trouwe en loyale wezentjes die ik ken. En ik ga iedere dag... Meer van dieren houden, iedere dag. Ze spreken niet ja. tegen hè Dion? Nee nou ja, nou ik, ik heb altijd diertjes gehad, moeilijk of voetbare diertjes die ik ja. opvang, en die spreken heel veel tegen. Ja, dat is een, dus een ze hond, zo lekker. Meer voor voor Dat vind je even van dat van programma van die Milano die hondenfluisteraar dan. Kijk je daar veel naar? Ja, ik kijk. Ja, mijn vriendin die kijkt er altijd naar. Ik, ik, ik heb er zelf niet ja. zo Cesar. Ja, ik kijk er zelf niet zo. Hele vieze man. Ja. Ja. Voornamelijk die witte tanden vind ik heel vies van hem. Hij, <hij heeft ja, hele vieze ja, witte tanden. En het is een man. Ja, en dan ziet hij die honden te knuffelen, ja. denk ik. Je bent gewoon een viezerik. Maar vertel eens, wat vind jij ervan? Die hond, die bent er nu toch. Nou, ik, eh, ik ben niet zo'n Martin Gauws en, uh, en, en zo'n Cesar fan dat, dat, ik, ik, ik vind dat iedereen moet met een dier omgaan zoals hij dat zelf denkt dat het goed is. Maar zolang die maar niet dieren mishandelt of verwaarloos... En dan vind ik het best. En uh, ik ben wel van mening dat het straffen van dieren absoluut niet helpt. Ik negeren wel, maar niet het straffen van dieren. Ik ben tegen corrigerende tikken en uh, tegen al die opvoedprogramma's. Ik heb er helemaal niets mee. Maar... Je, Je ben als... gewoon uh, boos heb... de andere kant uit. Nee, maar ik, ik heb nog nooit met. Ik heb dus vaker diertjes gehad. En Gekend die echt een paar keer uit huis zijn geplaatst en die echt moeilijk op voetbal waren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd alle dieren goed onder controle Moeilijk op voetbare dieren? Weet je wat wij daarmee doen? Die trappen richting asiel? Dan krijg je met dierenplissie te maken. Oh ja, dan hebben we die Die duwen ze heel zachtjes. Die duwen ze heel zachtjes. Met een Nee, maar heb je nu dieren thuis? Nou ja, mijn. Ja of nee? Hoor. Ja, nee nou, ik, ik heb een paar maanden geleden helaas uh, afscheid moeten nemen mijn hondje, wat altijd bij me was. Die ik ook veel mee naar de, stiekem mee naar de kamer nam. Was het een nee. bal? Nee, het was een kruising tussen een Tibetaanse terrier en een Noordvolk terrier. Dus... Maar hij en... zag het niet meer bij jou. Is hij, is hij overleden bedoel je? <laughs> ja, nou, we hebben, hebben Gissi zoals het hondje heet, helaas moeten laten inslapen. Hey, waarom? Wat ja. had hij dan? Nou, ze, ze had een. een, een eigenlijk. Belaashalskanker met uitzaaiingen naar het ruggenmerg en de yes. dat ze dus op een gegeven moment kon ja. ze niet meer overeind komen en dan houdt het op. Dat geen, geen kwaliteit van leven meer en nee. dan, dan moet je haar uh, Gizzy. gaan verlossen. Gizzie. rust in vrede. Heb je haar ook in een bad weg laten zakken? is is niet. Nee, oké. Okay. Nee. Hey, uh, eet je eigenlijk vlees? Nee. Helemaal nul? Helemaal niks? Helemaal niks. Nee, maar Gewoon echt ook geen vis en geen, geen eieren. Hoe nou, ver gaat dit? Ik, uh, wat ik heel veel eet, dat zijn de, de soja, vegetarische spulletjes... en de salades en de kazen eet ik wel. Dus ik eet wel dierlijke producten, hoor. Ik eet ook eitjes en dat soort ja, zaken. Ja, je bent man. geen veganist. Maar ik, heb, uh, ik moet zeggen dat na de varkenspest... Uh, toen, toen ben ik al gestopt met het eten van, de, van, de, van varkensvlees. En op een gegeven moment heb ik te veel ellende gezien. De jaren ook daarna dat ik helemaal gestopt ben met het eten van vlees. En dan zegt mensen al heel snel, maar Dion... Hoe kom je toch aan die ronde kop dan? Ja, precies. Maar dat komt omdat ik ontzettend van chocola en van drop hou. Meen je dat nou? En van cola. Ik chocola, denk... dat is toch voor ja. meisjes? Ik ben echt... Vind uh, drink... je chocola lekker, joh? Ja, ja. Ik, en, en ook, ik ben, wat altijd ben ik een Johan, hè? Zo ja, dat, dat, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Nou, dat doen wij gewoon een nicht hier, ja, hoor. Die <laughs> die ja, <laughs> nee, maar chocola. Eet jij chocola, Jan? Uh... Oh shit, ik zit met twee poten hier aan. Ja, met Sinterklaas, Jan. Ja. De cavia-politie, dat is een uitvinding ja, ja. Van, uh, van, van jou hier. Ja, maar daar heb je nou een punt uh, wat? wat ik toch wil noemen. Ik, ik, Kijk, ik... Iedereen heeft natuurlijk een jaar lang cavia-politie gezegd... en belachelijk zit te maken. En er is de, de, de, of de dierenpolitie heeft al duizenden dieren in beslag genomen... maar daar zit nog geen cavia bij, hoor. Het zijn o, met name landbouwdieren. Het zijn met name ezeltjes, paarden... Het zijn koeien, het zijn varkens geweest. Het zijn... Maar er zat geen k bij. En Waarom niet? En iedereen. Zien ze die over het hoofd? Al die critica's hebben gewoon ongelijk gekregen. Want bij het alarmnummer uh, voor dieren, 144 red een dier. Er komen per dag zo'n 700 meldingen binnen. Waarvan er 10 strafrechtelijk vervolgd worden. Dus dan moet je eens nagaan. Het is, is, jouw, mis, het is jouw kindje. Ja. En uh, dan uh, zit je in de auto of dan kijk je naar de televisie. En dan zie je dat spotje 144 red een dier. Ja. Dan denk je toch, nou, dit was niet helemaal de bedoeling. Um, het, het blijft wel hangen. Ik deel jouw mening. Ik had zelf ook in het begin, toen ik het eerste zag, van potverdikken... Wat is dat nou? Um, ja, dat had ik anders gedaan. Niet zoveel creativiteit. Um, maar alleen iedereen had er natuurlijk anders aan. Jij had het anders gedaan. De andere Jan had het anders nee, gedaan. Maar, maar, maar je uitgegeven. maakt het dier onsmakelijk. Ja. Door in, in, die, in die cijfers te gieten. Ja. En je maakt een onsmakelijk dier. Ja, die, toch, mag, die mag van mij eraan. Uh, er is over nagedacht. Oh. Uh, door mensen die ik overigens niet ken, moet ik heel eerlijk toegeven. Nee, maar het blijft wel hangen. Het spotje blijft hangen. En het gaat natuurlijk aan eerste instantie erom... Dat de mensen weten als ze 144 draaien dat dan dieren. Ja, ja en, sympathiek iemand aan de lijn. is ja, ja, zo. Maar ze zeggen dan de, wat, Dus het gaat om met, de bekenden. Maar ik heb zelf ook nog wel. Ik, ik, ja, het was niet best, hè? Zeg ik nou denk wel, dat ik zelf best. ook nog wel hey. wat, wat spotjes op internet gekregen heb. Nee, maar 144 ligt in de sloot. Ik ben 144. Je moet het, je moet ja, het, de het de persoonlijk, persoonlijk ook, maken. Ja. Zeg dan Gizzy of zo. <laughs> ja, natuurlijk. Video <laughs> ligt in de sloot. Wel, 1-4-4, Jan. Ja, precies. Niet mijn 144. 4, 4. Dan denk ik, laat lekker rotte die 1 4, 4. Ik heb niks met een 1 4, 4. Maar als het gewoon een schaap is... en ze zeggen, er ligt een schaap in de sloot... dan denk ik, uh, trouwens, laat ook mijn rotten. Ja, ik heb allemaal niks met schapen. Dat is niet waar, hoor. Ik ben gek op schapen. Dion, mijn vraag is alleen... ben je ook tegen de bio-industrie? Nou ja, ik denk dat ieder uh, fatsoenlijk en weldenkend mens... en daar hoef je niet eens een dierenfreak voor te zijn... dat je, dat je niet voor de, de bio-industrie kan maar zijn. Maar ben, ik... ben je er tegen? Ja, nou, ik, ik ben uh, inderdaad tegen de bio-industrie. Is de partij ook maar, tegen? Dat is, is onze hele fractie. Hè? We, zijn, we zijn voor een afbouw uh, van de bio-industrie. Alleen, kijk, je kan wel net als de Partij voor de Dieren... iedere week roepen van, ja, aan de staatssecretaris van Nederland... jij moet zorgen dat er aan einde komen de bio-industrie. Maar zo werkt het niet. Oh. Want de bio-industrie... Eh, wordt bepaald door een mondiale vraag en aanbod. En eh, de mondiale wereld het is echt een, echt een wereldmarkt. Dus je kan niet aan een, een staatssecretaris van een klein landje als Nederland zeggen. En jij gaat zorgen dat de bio-industrie niet meer Dat is onmogelijk. Ah, dat ja, Nederland natuurlijk. Is het kan het, het is het aankoopgedrag er. wat de bio-industrie bepaalt. Het aankoopgedrag van mensen. Nou, als, ja, dat het niet, is als het er niet, niet meer is, dan is het er niet meer. En bovendien, ja. er zijn natuurlijk ook. Wat voor bio-industrie heb je? Hè? Bijvoorbeeld, uh, wat vind je nou van die. Van die de de, de Bont is weer heel populair deze winter. Dan krijg je leuke uh, advertenties in de krant hè van de Nederlandse pelsdierfokkerijen en zo dat ze het zo humaan mogelijk doen, die beestjes doodmaken. Wat ja, dat het maar, eigenlijk zo zielig is. Ja, maar, keer, en, maar daar, ja. daar zijn we sowieso ook als PVV tegen geweest, altijd tegen de, tegen, ook tegen de nertshouderij. Want een nerts is um, een tegenstelling tot uh, varkens en koeien. Nou. Dat zijn kuddedieren. Een nerts is een solitair levend waterroofdier. Ja, dus een nerts is een, is een dier wat leeft in en rondom het water. En een solitair levend, terwijl kippen, varkens en koeien... Dat zijn kudde dieren, zijn nou, groepsdieren. Sorry, die hoor. kun je dus ook houden in de, groepen. Ik niet het gezelligheidsdieren, maar zo dicht op elkaar vinden ze het Nee, Maar nu komt het tweede punt. Ja. Wij vinden het ook pervers dat dieren gedood worden... voor een tertiaire luxegoed, een elitair goed als bond. Ja. Waar ook nog eens een keer een alternatief voor bestaat. Want, want netbond bond is uh, kwalitatief zelfs uh, in mijn ogen... nog veel beter dan het bond van dieren. Maar Dion, als jij zegt uh, met de PVV... Uh, wij zien die, die uh, bio-industrie niet meer zitten... Dan hm. hebben Henk en Ingrid straks geen uh, goedkope carbo's meer uh, op het bordje geen liggen. Geen kilo nog yep. Nee, helemaal. Maar dat is toch ook vervelend. Daar moet maar, je toch ook aan denken. Nou, nee, maar in, in principe. Over elitair gesproken, de, iedereen aan de biovervoer. De regering zelf is al iets aan het doen aan die kiloknallen. Dus wat dat betreft uh, hoeven wij ons er niet meer voor in te zetten. Maar ik ben wel met je eens. Kijk, we moeten oppassen. In Nederland. Kijk, onze boeren liggen continu onder vuur. Maar onze boeren doen het ten opzichte van andere landen zo slecht nog niet. In de meeste landen moeten ze het woord dierenwelzijn eruit uitvinden. Ja, maar dat is wel dus zo. Uh, ik oppassen. geef mijn vrouw maar één klap. En bij de buren doen ze ja, twee klappen. Dus he, ik ben bezig. Nee, maar dat, dat is nooit te rechtvaardigen. Maar je moet wel oppassen dat je in het dierenwelzijn hebben opgebouwd, want we zijn momenteel toch een van de beste kindjes van de klas, al is het bij ons ook nog vaak onvoldoende, moet je wel op gaan passen dat we er niet gaan verplaatsen naar landen waar ze het woord dierenwelzijn nog, moet, nog moeten uitvinden. En dat wordt een beetje lastig, hè, dat je ja. dan zo'n dierenpolitie ziet en die, en die neemt het dan op, nou ja, niet voor de cavias, maar voor het ja, goed voor het, voor het, voor het, de ezeltje, het schaapje, of het arme of het poesje. En dan zitten er zes, zes, 16 miljoen varkens op elkaar geperst. Ja, maar dan gaan, ze, dan gaan ze ook controleren. Ze gaan ook veetransport en slachterijen controleren. Ze maar gaan, en mogen dan als ze we... dat? Ja, Mogen, mogen zeker? ze een, een legbatterij binnenlopen en ze zeggen... die jongens zitten te dicht op elkaar? Zeker. Het is... En je mag die avondjes niet, niet meer afknippen. Pr gaan, mogen ze dat zeggen? Primair ligt die taak bij de NVWA. Dat deed vroeger ook de Algemene Inspectiedienst. Dat is allemaal samengevoegd met de Plantenkundigdienst. En ook met de oude VWA is dat samengevoegd tot de NVWA. En... Um, dat is een primaire taak van de NVWA. Maar ook de dierenpolitie is uh, bevoegd om ook slachterijen binnen te gaan. Of uh, ook veetransport. Maar, maar de bevoegd te zetten, om want... binnen te gaan is prima. Ja. Maar mogen ze ook zeggen, we gooien deze tent dicht... Want we vinden het niet leuk dat die kippen te dicht op elkaar zitten... en dat de snaaltjes nee, eraf worden geknipt wordt... en, de, en de vogelpennen ja. eruit worden. Mogen ze dat doen en mogen ze dat dan bekeuren... en mogen ze dan zo'n zo legbatterij stilleggen? Maar ik denk maar Do dat ze dan eerst iets, een overtreding moeten zien. Precies, ja, precies, dat is het verhaal. Dat is toch Kijk, een overtreding? Door Europa, door Europa zijn al bepaalde afmetingen natuurlijk gegeven... waaraan de boeren zich moeten houden. En, maar daar loopt Nederland ook al vaak voorop. Dus en, en Wij lopen vaak... En bij ons hebben de varkens het al bij veel boerderijen... Iets beter dan in de rest van hebben ja. Iets meer ruimte dan in de rest van Europa. Dus als je dus daar als kan dieren liefhebber, liever... word jij daar niet warm van. Maar als je ziet dat daar dieren liggen die, die geen eten en drinken uh, krijgen... En, en die uitgemergeld zijn of die geschopt en geslagen worden... stelt het dat een klokkenluider ze meldt of iemand ziet dat... Dan, dan kan de dierenpolice wel te degen optreden daartegen. Ja. Je bent de grootste dierliefhebber uh, op rechts, om het zo maar te zeggen. Wat zijn jullie rechts trouwens bij de PVV? Weet weten soms niet meer, hoor. Nou, je hebt natuurlijk een sociaal-economische agenda gelijk aan de PSP, een beetje. Ik denk dat Pim Vertuin daarmee begonnen is om te zeggen... wat is nou nog links en rechts? Ja, is Want nou we nou zijn nog? natuurlijk, op, als je het over dierenwelzijn uh, hebt... dan vinden mensen dat heel vaak in de volksmond links. Ja. En ook zorg, hè, wat Fleur doet, Fleur Aangema, dat wordt dan vaak eens links gezien. En als het dan gaat om law en order, politie en justitie... En dat we daar worden ze wel eens rechts zien. Maar weet je wie de eerste. Ik denk dat, dat, niet meer, dat je er in de toekomst niet meer over kan spreken. We, over want wat weet je namelijk wie de eerste natuurbeschermingswet er doorheen heeft geloodst? Nou, gokje. Zeg het maar. Adolf Hitler! Dat was de eerste die een natuurbeschermingswet heeft uitgevaardigd. Echt waar! Dus dan kan je moeilijk zeggen dat het allemaal links is, toch? Of ben ik nou gek? Of is dit een godwin? Nee, dit is niet dit is, dit is nieuw. Dit is echt waar. Maar, ja, maar oké, okay, maar je hebt altijd on, ook onder dierenliefhebbers, want dat was uh, Hitler ook, lopen toch idioten rond? Want er was natuurlijk een verstrekt idiote ja, kerel. Ja, natuurlijk, dat is een idioot. Uh, hetzelfde als uh, ja, Volkert uh, die, uh, uh, die, die Pim Fortuyn heeft heeft dat was ook een dierenvriend. Maar dat zijn natuurlijk echt uh, dat nee, maar, zijn mensen die. Dat haalt dus weg, dat je zegt yeah. dat, dat, dat uh, uh, dierenwelzijn uh, en, en liefde voor de natuur een links hobby is. Dat is dus gelul. Dat is historisch gelul. Nou, fijn. Dat is, dan weet ja, maar je ik, ik, ik denk en... <laughs> ja, dat. Is. Ik, ik, ik had het nooit zo met links of rechts geassocieerd, ja. of je nou van bezig houdt of niet. Jawel, ja, nou, dat is wel zo, want het is altijd, nee, maar het, kan, het, je, kan je dan wel goed omgaan met Marianne Thieme? Maar dat is denk, een beetje ja. eng nee, engelinks. Ja. Nou, ik, ik kan het beter vinden met Esther Ouwehand. Dus, Ja, uh, Dat is ook een liefst. Ja, maar ja, dus het is een, echt een uh, schat van een, uh, van een meid. En, Mooie en, ogen en, ook, hè? Dat ook. Ze ja. heeft katachtige ogen. Blauwe ogen Is dat je favoriete dier, de kat? Nee. Nee, wat, dan wel, nee. wat dan wel, wat dan wel, dan nou, wel. Op het land is de, de olifant mijn favoriete dier. En, en in de En, de zee? Het, en het water, en de zeezoogdier, de dolfijn. Ja, heerlijk. Ja, oh, ja, prachtig. Is, ja, ja. Dion Graus van de PVV, we praten straks met je verder. Het is alweer één uur, ik denk dat we heel veel uh, snelwegnieuws krijgen. Ja, tot, zo. tot straks bij Echt, Janne. Tot zo.